Tien uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Utrecht wordt rond deze tijd een belangrijke doorgaande weg afgesloten... omdat de politie er een straatrace gaat naspelen. Eind juli viel een dode toen twee auto's een spontane straatrace hielden. Een van de twee auto's botste tegen een andere auto die daar toevallig reed. Iemand in die auto kwam om het leven. Een van de straatracers zit vast op verdenking van poging tot doodslag. Hij houdt vol dat hij niet harder heeft gereden dan het andere verkeer... De rijproeven van vandaag moeten duidelijk maken of hij de waarheid spreekt. De uitkomst van de proeven wordt mogelijk gebruikt bij de rechtszaak in januari. In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg wordt vandaag een referendum gehouden over een omstreden bouwproject in Stuttgart. Het gaat om een ondergrondse treinstation en aansluiting van de stad op toekomstige hoge snelheidslijnen tussen Londen, Parijs, Wenen en Budapest. De afgelopen jaar hebben honderdduizenden mensen geprotesteerd omdat de aanleg te duur zou zijn. De kosten zijn geraamd op 7 miljard euro. Tegenstanders zijn bang dat het uitkomt op bijna 20 miljard. De A16 bij Zwijndrecht is vanochtend vroeg afgesloten geweest... nadat er een vrouw met haar auto over de kop was geslagen. De automobiliste reed net buiten de Drecht-tunnel... toen ze zo hard tegen de vangrail botste... dat ze ondersteboven op de weg terecht kwam. De vrouw kon zelf uit de auto klimmen. Vanwege het ongeluk werd de A16 afgesloten in de richting van Breda. De Arabische Liga legt Syrië vandaag waarschijnlijk een reeks economische sancties op. In een ontwerptekst van de Liga worden alle transacties met de Centrale Bank van Syrië verboden. Verder worden onder meer vliegtuigen van Syrische luchtvaartmaatschappijen geboycott. Het Arabische Landenverbond stemt later vandaag over het pakket aan maatregelen. De verwachting is dat de vereiste twee derde meerderheid wordt gehaald. Het weer waait flink. In het noordelijke en noordwestelijke kustgebied is de wind zelfs even stormachtig. Later vanochtend gaat het regenen.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, Goedemorgen. Wist u dat het allereerste wetenschappelijke boek... dat ooit over bluesmuziek is geschreven... van de hand van een Nederlander komt, genaamd Frans Boom? Wij wisten het niet. En dat is niet helemaal verwonderlijk... want het gaat hier om een boek dat nooit gepubliceerd is. Althans, tot voor kort. Want afgelopen dinsdag verscheen Booms Blues. Dat gaat over die Frans Boom... en daarin is ook als een soort heel uitgebreide bijlage... het hele boek van Boom zelf alsnog gepubliceerd. Wim voorbij... Uh, auteur van Booms Blues en zelf wel heel lang bluesliefhebber. Wanneer hoorde jij voor het eerst over het bestaan... van dit uh, oude, verloren, gewaande manuscript? In uh, 1972 werd dat uh, boek officieel aangekondigd... bij uh, Novemberboeks in uh, Londen. En uh, toen hadden we eigenlijk geen tijd om boeken <coughs> te lezen... want toen waren wij druk met concerten bezoeken en luisteren. Maar uh, het was toen wel bekend dat dat van die Amsterdammer was... Maar... Dat boek is toen nooit verschenen. En vervolgens is het uh, in vergetelheid geraakt, in zoek geraakt. Ja, maar jij hebt het uiteindelijk boven tafel gekregen? Ik heb in uh, 1996 gekregen een, een, een briefje van iemand. En die zei... Ik, ik ben bezig met een bibliografie van alle bluesboeken. En die zei van... Als je uh, alles weet over alle boeken die verschenen zijn... dan moet je ook alles weten over boeken die niet verschenen zijn. Dus ga maar eens op zoek. Dat heb ik dus gedaan en een maand, vier, vijf later had ik alles gevonden. Had je het gevonden. En, toen, en heb je toen al besloten in 1996 dat er over die Frans boom... dat jij er ook een boek over ging maken? Nou, het was zo interessant, de documenten die erbij zaten... en de briefwisseling die erbij kwam, dat het... Uiteindelijk wel helderweg dat daar een boek over geschreven moest worden, ja. Goed, dat is deze week verschenen. We gaan er straks na half elf naar de column van Filip Frigix eh, over verder praten. Ja, en daarvoor gaan we het hebben over A.T. van Deursen, De historicus die deze week overleed op de leeftijd, eerbiedwaardige leeftijd van 80 jaar. En eh, de historicus was een mens die als gelovige met zijn gezicht naar God toe en van de moderne tijd afleefde. Maar als historicus wist hij als geen ander de Gouden Eeuw tot leven te wekken in Nederland. En we gaan het over dit fenomeen hebben... met Judith Polman, historicus, hoogleraar, te Leiden... en Wim Berkelaar, historicus, laten we maar zeggen... te Utrecht en te Amsterdam. En zij gaan ons straks vertellen waarom Van Durse... zo'n bijzonder historicus was, wat zijn kwaliteiten waren... en wellicht ook zijn gebreken. Oké, okay, dat is het komende uur allemaal. na 11 uur in de tweede uur van OVT... zijn onze recensenten Hans Renders en Han van der Horst de gast... En uh, tegen half twaalf uh, in het spoor terug. Het tweede en laatste deel van het verhaal van de BKR, de beeldende kunstregeling. Maar nu eerst gaan we terug naar afgelopen vrijdag. Nog een debuutstad in de World Cup-cyclus. Astana, Kazachstan, in het hart van Centraal-Azië. Astana of... Astana! Zoals de lokale bevolking zegt, bestaat pas sinds 1998 als Astana. Wat zoiets betekent als heilige begraafplaats. Natuurlijk kennen wij Astana van de wielerploeg. Nu heeft Astana de fonkelnieuwe alau ijsbaan Geopend begin dit jaar tijdens de Aziatische Winterspelen. Uniek tijdens deze World Cup, dit weekend wordt er voor het eerst gestart op de Massastart. Ja, de World Cup schaatsen dit weekend in Kazachstan. Wij houden u tijdens deze uitzending ook van op de hoogte als de uitslagen zijn. De wedstrijden vinden plaats op de ijsbaan in Astana, een stad die nog niet zo lang bestaat. En zowel eh, de hoofdstad als die schaatsbaan worden in de media geprezen als groots en geweldig. Uh, de mentaliteit van groter, beter en sneller zit er blijkbaar diep in bij de Kazakken. Wij waren benieuwd naar de geschiedenis van deze nieuwe stad Astana... en wat er gebeurd is met die oude, die vorige hoofdstad, Alma-Ata... die toch ook zo'n legendarische schaatsbaan had. Ja, en daarom hebben we nu aan de telefoon Bruno de Cordier, Belgisch wetenschapper aan de Universiteit de Gent... en schrijver van het boek Kazachstan. Uh, goedemorgen Bruno Cordier, de Cordier. Goedemorgen. Uh, Astana is dus vanaf 1997 de hoofdstad... maar die stad bestond al veel langer, geloof ik. Ja, uh, je had op de plaats waar en zich nu bevindt al in de 19e eeuw een, uh, een handelspost en een marktplaats die Akmolinsk noemde. En in de jaren uh, 50 en 60 is die uh, omgedoopt tot Selinograd als centrum voor de, de graanteelt in het noorden van, uh, van Kazachstan. Dus het is eigenlijk geen volledig nieuwe stad. Ja, maar, maar waar het nu steeds over gaat in de media, dat is wel een volledig nieuwe stad die uit de grond is gestampt in hoeveel jaar tijd? Nee, er was al een stad. Het is niet zoals Brazilië of Islamabad die gebouwd is op een plaats waar helemaal niets, eh, niets was. Er was toch al een stad van 200.000 inwoners, Tselinograd, later omge omgedoopt tot eh, Akmola. Wat je wel gehad hebt eh, sinds het de hoofdstad van Kazachstan geworden is in 1997, is dat de bevolking in tien jaar tijd is verdubbeld en dat het gezicht van die stad volledig is veranderd. Men heeft daar een... Uh, een volledig nieuw Dubai-achtig centrum uh, gezet met uh, nieuwe administratieve gebouwen en uh, grandioze prestigeprojecten, een beetje geïnspireerd op, uh, op Dubai bijvoorbeeld. Ja, en, wa en waarom is dat, dat, dat er opeens een nieuwe hoofdstad moest komen? Wel, als je op de kaart van Kazachstan kijkt, dan merk je meteen dat dat een heel groot land is, toch al vijf keer de oppervlakte van Frankrijk. En de oude hoofdstad, de huidige economische hoofdstad Almaty, het vroegere Alma-Ata, ligt daar aan de rand van. Dus de verhuis was meer een, uh, paste meer in een project uh, van ja, het centrum van de macht meer centraler te brengen. Dichter bij de noordelijke provincies waar uh, meer uh, etnische Russen leven, want Kazachstan is een multietnisch land. Ten tweede ligt uh, Almaty, als oude hoofdstad, in een gebied dat kwetsbaar is voor aardbevingen. En het is als grootstad toch wel met twee meer dan 2 miljoen inwoners ook uh, potentieel politiek woediger. Dat zijn allemaal dingen die hebben meegespeeld om, uh, om de, de verhuis naar Astana te doen. Nu, het is ook niet iets uh, unieks, je hebt andere landen in de moderne geschiedenis die ook uh, een hoofdstad hebben verhuisd, denk bijvoorbeeld aan Rusland en Turkije. Ja, maar het is toch ook wel verbazingwekkend? Vindt iedereen dat leuk? Stel je voor dat wij hier zouden zeggen, ach we houden op met, uh, wat is het eigenlijk, Amsterdam of Den Haag, Amsterdam als hoofdstad en we doen het ver vervolg, we maken Almere tot hoofdstad. D daar zouden we de handen niet voor op elkaar krijgen. Hoe, hoe, hoe zit dat daar dan? Een deel van het ambtenarenapparaat was niet echt happig om te verhuizen, maar moest wel. En hetzelfde had je met, uh, met, die, met, buitenlandse, met buitenlandse diplomaten. Maar het is een project waar het huidige regime heel veel belang aan hecht. Als een soort van vitrine voor het nieuwe Kazachstan. En ook als bevestiging van de onafhankelijkheid van dat land. Te meer ja. dat dat een van de opkomende uh, petrostaten is met, uh, met de olie en het aardgas dat je in Kazachstan hebt. Ja. En wat is er nou met de Alma-Ata? Het heet nu iets anders, maar die oude hoofdstad gebeurt... die ook zo'n legendarische schaatsbaan had trouwens. Want ja. dat was ook een visitekaartje van de Russen vroeger. Wel, uh, Meteo, want zo heet die schaatsbaan... Uh, was inderdaad een visitekaartje van de Sovjet-Unie destijds. En Alma-Ata is ondertussen uh, omgedoopt tot Almaty. Er is eigenlijk niet zo heel veel verschil. Dat is de meer gekazachiseerde, of de Kazachse versie van de naam. Maar Al Almaty heeft nog altijd de hoedanigheid van, uh, van economische hoofdstad. Net zoals Istanbul, dat heeft voor Turkije, uh, ondanks het feit dat de politieke hoofdstad in Ankara ligt. Ja, en, en die baan, die, die wonderbaan, die hooglandbaan waar onze Nederlandse schaatsers die het beste van heel de wereld waren altijd werden voorbijgereden door om, Russen met onbekende en onuitspreekbare namen. Dat, eh, wat is daarmee gebeurd? Ja. Wel die bestaat nog steeds en dat is een uh, populair doel voor, uh, voor uh, weekenduitjes van, van families uit, uh, uit Almaty. Die, is, die wordt gebruikt door het publiek nu. Ja. Het is gewoon een, een volkschaatsbaan geworden. Dat is een volkschaatsbaan inderdaad. Ja. Goed. Uh, nou, Bruno de Cordier, hartelijk bedankt voor deze toelichting bij, uh, bij de, ja, de, uh, deze fonkelnieuwe schaatsbaan. We weten nu de achtergronden daarvan. Ja. ja. Afgelopen week overleed historicus A. Thea van Deursen op de leeftijd van 80 jaar. Van Deursen is allereerst bekend als auteur van het boek over het 17e eeuwse graft, het dorp in de polder. Wel beschouwd was hij de enige Nederlandse historicus van de Gouden Eeuw en de opstand die zich kan meten met buitenlandse grootheden als Simon Skama en Jonathan Israel. Hij was op eigen wijze ook de verpersoonlijking van die christelijke eeuw. waarin hij, zo bekende hij, verschillende keren graag zelf had willen leven. Ja, en vanochtend staan we dus stil bij zijn werk en zijn leven. met historica Judith Polman. We zeiden het al aan het begin van het programma. professor in de vroegmoderne geschiedenis te Leiden, zeg ik het zo goed, Judith? Ja. Dus? ja. Uh, te Leiden dus. en historicus Wim Berkelaar, auteur van een doorrocht en kritisch artikel over Van Teurst. Zeg ik dat ook goed, Wim? Ja, niet iedereen vond het even de vrocht. Sterker nog, uh, Van Deurs was er zelf helemaal niet blij mee. En er zijn al allerlei mensen die daar ook bijzonder veel onvrede over hadden. Maar ik heb het nog eens nagelezen en ik dacht... Het uh, viel jou mee. Ik had nog een tandje harder kunnen schakelen. Goed. Uh, uh, overigens, we zitten nu in, in een in gesprek. Zeker, maar uh, ik, ben, ja, geen, ik ben geen bakketbakker, dus okay, ik uh, ben niet gewend goed, om zoete goed. broodjes te bakken. Goed, uh, Van Deursen. We noemen even een paar titels om ons geheugen op te vissen. Uh, op te frissen bedoel ik natuurlijk. Baviana en Slijkeuzen boek over de 17e eeuwse godsdienstwisten in Nederland. Mensen van klein vermogen over de gewone mensen in de 17e eeuw. Graft een dorp in de polder, dat kent bijna iedereen natuurlijk. En de last van veel geluk zijn overzichtsboeken over de Gouden Eeuw. Judith Polman, historicus van Deursen, de man van de 16e en 17e eeuw. Wat is zijn geheim? Wat maakt zijn werk bijzonder? Ja, hij schreef om te beginnen natuurlijk heel prachtig en toegankelijk. En dat maakte het ook voor uh, heel veel lezers uh, mogelijk om uh, kennis te nemen van zijn werk. Maar wat mij er um, uh, altijd in trof was een ongelooflijke belangstelling voor... Um, uh, Mensen, 17e eeuwers in eigenlijk al hun hoedanigheden. En hij had ook het uh, vermogen om daar materiaal over te vinden. Dus um, dat uh, hij kon, niet alleen had hij een fabelachtige bronnenkennis, maar hij had ook een gouden oog voor wat je daarmee kon doen. Um, dus is een processtuk over een uh, uh, ongeluk. Uh, wat een groepje jongeren overkomt als ze aan, op de schaats naar Landsmeer gaan. Of um, zoals dat in een dorp van de, in de polder is. Wordt dan ook een aanleiding om van alles te kunnen zeggen over uh, jeugdcultuur. Over dat het bij het vallen van de avond kennelijk geen probleem is om nog even naar Landsmeer te schaatsen. Ja, en dan gaat, hij, zich af... en dan gaat nou. hij daar allerlei zich dingen over afvragen. En dat maakt dat, dat hij uh, ook uit de meest onveelbelovende... Um, uh, stukken toch uh, ontzettend veel dingen kon peuren. En dat boek um, uh, Graft is daar een prachtig voorbeeld van. Omdat hij daar in een combinatie van alle mogelijke ja, gefragmenteerde en, en uh, soms ook heel droge informatie toch ongelooflijk veel te weten kon komen. Ja, want, want dat weet jij als historica van die 17e eeuw natuurlijk ook als geen ander, dat het als je in de twintigste eeuw bestudeert, dan, ja, dan zijn er bronnen voor het oprapen. Ook over het gewone leven. Maar dit is echt spitten en combineren. Het is, ja, het is spitten en combineren. En zeker als je dan ook nog echt op zoek bent naar gewone mensen. En dat was hij heel erg. Naar werkende mannen en vrouwen. Nadrukkelijk ook vrouwen. Dat is een van zijn innovaties. Is dat hij heel vroeg... Um, oog heeft gehad voor het feit dat de meeste vrouwen werkten in, in de 17e eeuw. Dat vond in 1978. Wist niemand dat of besteedde daar geen aandacht aan, maar hij zei dat. Maar dat soort, als je op zoek bent naar dat soort mensen... dan uh, moet je uh, inderdaad... Uh, ja, Dat zijn mensen die zelf nauwelijks schrijven. Um, en waar je dus maar heel moeizaam informatie over kunt vinden. En wat waren zijn bronnen dan? Ja, dat kon van alles zijn. Het, uh, gerechtsdossiers, kerkenraadsarchieven, uh, gerechtelijke stukken hier en daar... iets wat in een testament staat... Um het is het, ja, de rekeningen niet te vergeten. Zij uh, zegt ook, ja, nee, kennelijk vonden ze toch geen probleem... om een doopsgezinde timmerman te vragen om de gereformeerde kerk te komen repareren. Als je heel veel weet van een gemeenschap, dan vallen dat soort dingen je op. Ja, dan zie je een op. naam en dan weet je, die Pietje is doopsgezind. Ja, dat is en die iets. wordt door de gereformeerde dominee gevraagd. Ja, of door de, door de kerkmeesters, zou hij ja, onmiddellijk ja, zelf zeggen. Ja, want dominee ja, ja, ja, herstel, he? want zo ja, ging dat dan ja, natuurlijk ook ja, wel. Hij, het ja. moest precies, en je moest precies begrijpen hoe het werkte. En daar was hij ook heel, heel erg goed in. En dan is hij dus ook... Ja, hij, hij, hij, hij kan ook heel ontroerd zijn, vind ik. over Of ontroerend en ook zelf ontroerd over 17e eeuwers. Wim Berkela, mee eens. De meeste menselijke ja, historicus van de 17e eeuw. Uh, over de 17e eeuw. Nee, zonder meer. Kijk, wat Judith zegt, daar zeg ik alleen maar aan op. Uh, dat is op of <laughs> misschien. Dat, de geest ja. van Van Durst ook wel een passende term. Nee, maar dat is gewoon volkomen juist. Uh, ik, ik heb die lof overigens ook in dat uh, beruchte artikel uh, toen wel geuit. Die man die kan geweldig schrijven. Hij, uh, hij is een van, de, uh, van die historici in die generatie. Er waren, ik zal ze allemaal niet met naam noemen. Die helemaal nooit een archief gingen. Allemaal hoogleraar die nooit een archief zagen. Hij was een man die dat wel deed. En, dat, ja, en hij stelde ook vragen de bronnen, dat is ook wel opgemerkt in, in memoriams. En dat is terecht. Want wat je ook zegt, hij, hij stelt vragen en hij peurt er van alles uit. Er zijn ook wel critici die zeggen, maar dat kan ik niet beoordelen. Hij laat ook allerlei dingen liggen. De hele archieven laat hij ook weer liggen, waarvan hij denkt, ja, dat komt niet mijn kraan te pas. Kan ik niet beoordelen. Uh, lijkt me ook niet helemaal terecht, want hij schrijft tenslotte toch die grote boeken. Dus in dat opzicht, dik in orde. Maar ja... Uh, er is nog een ander punt. En dat is, dat is het punt wat zich steeds verder begon te manifesteren, voor mijn gevoel. Dat ik dat meteen mag zeggen, dat is de cultuurcriticus. Kijk, die cultuurcriticus. Nee, dat mag je niet meteen zeggen. Oké. Hou het even vast. Oké, okay. is goed. Oké. Hou het heel even vast. Houd het even vast. Want laten we eerst die historicus even ruim baan geven. En dan houden we echt nog wel plek over voor de cultuurcriticus. We gaan even luisteren naar Van Deurze. In een interview voor de EO antwoordt hij op de vraag hoe zich de inwoners van dat 17 e eeuwse graf graf nou eigenlijk zijn. Aan de ene kant is het zo dat het geloof aan het bestaan gods nog algemeen is bij de mensen. En wat ik altijd een heel belangrijke factor vind, dat is dat uh, de 17e eeuw er ook van overtuigd is dat het met dit leven niet afgelopen is. En dat er eens dus een moment komt waarop je gevraagd wordt, uh, wat heb je nou eigenlijk van je leven gemaakt? Dat je rekenschap moet geven van je daden en daar wil de mens zich ook op voorbereiden ja, als Adi van Deursten geluk heeft, staat hij nu zelf voor die troon van de Heer. Uh, maar goed, is dit. Klopt dit, Judith Polman? Waren die 17e eeuws zo godsdienstig? Waren, waren die allemaal bezig met die ene vraag: uh, hoe gaat het straks verder als ik eenmaal dood ben? Was dat alleen maar een godsdienstige eeuw? Heeft Van Deursten daar een punt? Nou, nee, maar ik denk dat hij zelf dat hij het zelf ook nooit zo gezegd zou hebben. Hij zegt. Het, het gaat niet dat er alleen een godsdienstige eeuw is. Maar hij zegt: het is een onder, een grondtoon. We, we hoorden het net uh, ook zeggen, of niet op nee, nee, nou nee, maar je kunt, dan, dan kun je al gauw weer de indruk wekken dat geschiedenis dus ook prioriteit had. En um, het is zo dat ik denk dat hij um, gelijk heeft dat de 17e eeuwers bijna vanzelfsprekend christen zijn. Um, daar ook. Uh, soms, uh, zich, het, het leven het kan ook verrassend kort zijn... en je kunt er vaak weinig in kiezen en je moet er wat van maken. Natuurlijk, maar uh, de gedachten aan het niernamaal zijn ongetwijfeld uh, prominent. Tegelijkertijd um, uh, denk ik dat Van Deurs ook de eerste zou zijn geweest... om daaraan toe te voegen dat je, dat, dat ook op allerlei momenten... Um, er toch ook weer geschipperd moest worden. Dus dat je tussen de uh, verwachtingen die de um, uh, kerk had... Uh, uh, uh, had van hoe een mens zou moeten leven en wat mensen echt deden, dat daar niet alleen de dagelijkse praktijk tussen zat maar ook het feit dat de mens zelf een zondig wezen is en dat, dat geloof gaf het feit dat Van Dursen zo overtuigd was van de uh, erfzonde maakte het hem ook mogelijk om heel veel begrip te hebben voor het feit dat 17e eeuw het ook niet altijd lukte om te doen wat ze zich hadden voorgenomen. En in die zin is het dus, uh, kon, kun je uh, verzoenen, zeg maar, het gedachte, de gedachte die hij heeft. Aan de ene kant is het een grondtoon en tegelijkertijd um, is de praktijk natuurlijk niet, ja. niet zo dat iedereen de hele dag alleen maar aan God denkt. Maar laten we even proberen dan vast te stellen wat van deurste zijn, zijn grote bijdrage aan die kijk op die 17e eeuw als, als christelijk eeuw is. Als ik het goed begrijp, komt het altijd neer op het feit dat hij heeft kunnen aantonen in de bronnen dat een vrij klein smal deel van die bevolking diehard calvinist is, en dat een groot deel relatief grijs gelovig is. Mag, mag je dat zo zeggen? Ik denk dat hij niet gezegd zou hebben dat het grijs is, maar hij had, wat, wat zijn verdienste is, dat hij, dat hij liet zien in zijn boek Bavianen en Slijkgeuzen dat het in de vroege 17e eeuw um, uh, misschien niet meer dan 20% van de bevolking lidmaat was. Van de volwassenen. Of van de, hij, de gereformeerde kerk. Van de gereformeerde kerk. Ja. lidmaat van de gereformeerde kerk was. Hij kon dat ook uitleggen waarom dat was. En dat was in die tijd een opmerkelijk punt. En het was misschien ook wel opmerkelijk... dat een uh, protestantse historicus dus ophield... om te claimen dat... Iedereen in de 17e eeuw eigenlijk uh, he, uh, instinctief geref of gereformeerd of protestant was in elk geval. Tenzij hij per ongeluk katholiek was gebleven. Hij had veel meer oog voor het feit dat uh, de gereformeerden in de 17e eeuw of, of lidmaten een minderheid waren. En daarmee zag hij ook continuïteit met zijn eigen tijd. Want he, dat maakte hij, hij was ook Denk ik, hij zag zichzelf als onderdeel van een minderheid in de Nederlandse ja. samenleving. Maar daarmee dus ook continuïteit met hoe het in de 17e eeuw ook al was. Nou, dat, uh, dat was een hele. Uh, het, het, het onderkennen van het feit dat misschien wel de helft van de Nederlandse bevolking nergens bijhoorde in het begin van de 17e eeuw. Dat was een absoluut nieuwe. Kennis, hij is de eerste die de consequenties maar, daarvan heeft gezien. Was, was dat een klap voor het. Uh, Wim Berkel slotte werkzaam op het documentatiecentrum voor het protestantisme? Was dat inderdaad een klap voor het beeld van uh, de, de Gouden Eeuw als Calvinistische. Nazi? Nou, kijk, Geil en Rogier hebben natuurlijk ook wat... Uh, de en Twee andere de, de, beroemde ja, uh, voorgaande historici. De een katholiek ja. en de ander ja. vrijdenker. Die hebben natuurlijk ook nogal wat uh, voorwerk verricht. Uh, nee, kijk, uh, op dat documentatiecentrum was het altijd al zo. En dat moet je nog steeds herkennen. Als je die lijn van uh, Grifmeer historici van de laatste eeuw ziet... Goslinga, uh, Van Schelven, Smitskamp... Uh, nou, daar kun je nog een paar noemen. En dan kom je bij Van Deur. Van Durst is natuurlijk veruit de grootste. Want wat Judith zegt, is ook juist... Hij, van deurs heeft ook zo'n verhaal over de liefhebbers. Hè? Ja, dan zegt precies. hij van, uh, je hebt die... die, die, die lidmaten, dat zijn de orthodoxen, en dan heb je de liefhebbers. En dan met die prachtige ironie... Nee, dit, die dit, heeft... liefhebbers. Nou, dat zegt hij ook. De, uh, nu zou je denken, als iemand zegt ik ben een liefhebber van iets, dan is het een sympathisant. Maar een liefhebber van de calvinistische religie in de 17e eeuw, hield die calvinistische religie een beetje op afstand, omdat de eisen uh, die de mens zichzelf stelden, maar ook die de kerk uh, hem stelde, hem te hoog waren. Ja, dat, dat legt hij natuurlijk prachtig uit. Iets anders is, dat uh, zegt nog wel tegen Judith, kijk, je hebt er wel gelijk. Uh, hij zag de 17e eeuw als een minderheid. Hè? De, het Calvinisme mm. was een minderheid. In de 20e eeuw ook. En uh, nog meer dan dat. Maar het grappige bij Van Deursen is... dat Van Deursen een minderheid binnen minderheid was. Kijk, die man is geboren in 1931. Die is geboren in een gereformeerd gezin... in een Kuiperiaans gezin. Nou, die Kuiperiaanen staan er bekend om. Mm. Dat zijn activisten. Die zijn niet heel bevindelijk. Bevindelijk betekent dat je de hele tijd We nadenkt... ik heel even inspringen. Ja? Kuiper is de grondlegger van de gereformeerde... de 19e eeuwse... Uh, zeg maar, protestantse uh, de gereformeerde kerken. Ja. Je had dus ja, de Nederlandse voor Kerk. Nee, nee, ja. Je hebt de Nederlandse Kerk en dan krijg je in 1834 een afscheiding... en in 1886 krijg, krijg je nog een afscheiding. En dat is Kuiper. Maar dat is een activistisch gelovige. En die, die, die maakt wat, die gaat op die wereld af... en die probeert, laten we zeggen, dat geloof in die wereld te zaaien. Maar het grappige van Van Deursen is nou juist... dat de persoon Van Deursen is gereformeerd... Maar, en die heeft ook wel die griffemeerde hardheid in die polemieken in de 20e eeuw. Dus dan verzet hij zich tegen het Paarse kabinet, tegen de lichaamscultuur. Dit uh, is allemaal. En ja, die lichaamscultuur, dat haalt hij van alles bij. Dus dan gaat het over uh, de kurpercultuur in Nazi-Duitsland. Uh, laten we zeggen, het naklopen vanaf de jaren 60. Alles wordt op één hoop gegooid. En dat komt omdat die man, anders dan die andere griffemeerden van zijn generatie. Dus geboren in 1930, al die griffemeerden. Vanaf 1950 hebben we een stille revolutie ondergaan. Denk aan de bekende theoloog Kuitens. Die lopen stilletjes weg. Maar Van Deursen, die blijft als een soort e-motorige mug... zijn raketten afschieten op de wereld. En dat, Je moet hem aan de ene kant honoreren. Dat is een, bepaalde manier een man die durft alleen te staan. Aan de andere kant denk je... Van Durse sprak altijd over het liefdesgebod. Dus dat betekent, je moet liefde hebben voor de vorigen. Voor de doden. Want de doden kunnen niks meer terugzeggen. Prima. Maar goed... Onlangs verscheen er een in van iemand die zegt: Van deurs had ook allemaal liefde voor de levende. Ja, hoela. Kijk, als je die polemieken van nu van Van deurs leest, dan denk je: Die man in zijn eigen tijd liep die, liep die compleet verdwaald rond. En dat wil ik ook even gezegd <coughs> hebben. Ja, maar kennelijk prikkelde je dat dus ook enorm. Je, bedoel je had, kennelijk was het dus ook niet mogelijk om te zeggen van: Nou ja, die man, dat is een oude man die een beetje Achtergebleven is. Ken, het maakte iedereen ook altijd weer ontzettend boos. Dus de, ik denk nee, dat er dus toch jij, iets meer mee nee, aan had. Maar ik heb meer. over de cultuurkritiek van Van Deursen niet zo heel veel te melden. Omdat ik voornamelijk als in hem geïnteresseerd ben. als historicus van, van de periode die ik zelf heel mooi vind. Maar ik denk wel dat je uh, niet zonder die cultuurkritiek ook dat werk kunt begrijpen. Ik denk de manier waarop hij de keuzes maakte. die hij daar natuurlijk in maakte. Natuurlijk. Um, uh, uh, zijn daar, en dat kan, dat kan hij ook heel subtiel doen. Uh, hij kan de lezer fantastisch een beetje zijn richting op manipuleren. En dat doet hij ook met overgave. Ik denk dat de keuzes die hij daarin maakte... die kun je niet goed begrijpen zonder niet te weten... hoe die in die 20e of 21e eeuw uh, stond. Um, maar... Um, uh, ik denk, ja, je kunt het ook niet zomaar wegzetten. Want het, maar, uh, nee, nee, ik denk dat laten je gelijk... we, Laten we het nog even proberen vast te stellen. Want het, het, het lijkt makkelijk, maar ik vrees toch dat het altijd wat ingewikkelder is. Uh, wat nou die cultuurcriticus van Deursen eigenlijk was. Als ik het goed begrijp, was het een man die de moderne tijd... Uh, ja, toch wat moeizaam uh, accepteerde. En eigenlijk vond, diep in zijn hart... Ja, dat je toch het beste, dat je, dat, je, dat je met God moest leven... zoals dat de ooit door de gereformeerde kerk was voorgeschreven. Letterlijk citaat. En, van, en letter... vandaaruit keek hij uh, verwonderd en verbaasd... naar een tijd waar mensen steeds meer aan hedonisme... en aan zelfliefde en weet ik wat allemaal gingen doen. Hij begreep het gewoon niet. Nee, maar daar zeg je een goede term. Ik het af. Nee, maar daar zeg je een goede term. Kijk, uh, wat Van Deurse miskent... is dat de ne meeste Nederlanders na 1960 gewone burgers waren. Ook als ze niet meer in God geloofden. Maar Van Deurse maakt er een hedonistische cultuur van. Dat vind ik echt een treffend uh, goed gekozen woord. Wat je nou gebruikt. En die maakt van godsdienst, dat is ook een ernstige versmalling van Verdeurzen, dat is zo goed recht, maar het is wel een versmalling. Godsdienst bestaat, dat is een letterlijk citaat van Verdeurzen, Godsdienst bestaat in de verheerlijking gods en het kleinhouden van de mens. Nou, dat is een oer-orthodoxe, gereformeerde kijk op de mens en op de godsdienst. Maar als je nou die afgelopen anderhalve eeuw... aan ook verlicht protestantisme kijkt... dus mensen in Leiden, J.H. Scholten, Kunen en al die mensen die proberen geloof en wetenschap te, uh, te mengen... En dat tot en met het. Kuit is nu van zijn geloof af. Maar die hebben dat altijd weer te mengen. Daar heeft Van ze helemaal geen oog voor. Hoeft hij ook niet te hebben. Maar het begint een beetje schril te worden... als je dan Van Deursen over zijn liefdesgebod hoort. Ja, dat klinkt gewoon iets te vroom... als je hem de de, de, de zaak ziet geestelen. En tegen Judith gezegd... waarom laat je dat uh, niet koud? Het verhaal van een oude man... Nou, twee dingen. Kijk, de grote verdienste van Deurce is. Ik zeg altijd zo: 80% van de mensen, als je die leest, denk je, dan laat je neutraal. Dan denk je, leuke man. 20% word je opgewekt van. En Van is een van de meest dag mensen die mij een acuut slecht humeur bezorgt. als ik die als ik <lacht> cultuurkritiek ja. bezorg. Grote verdiensten van die man. Kan ja. niet anders ja. Ik kan niet ontkennen. Ja. We gaan nog even bij zijn verdiensten ja. stilstaan. Ja. met uw uh, ja. goedvinden, goed meneer Berkelaar. De. Want je kunt natuurlijk wel afvragen, Judith Polman... als, als dit allemaal waar is, mm. over die cultuurcriticus... die toch met wat moeite ja. in die moderne ja. tijd staat... hoe kijkt zo'n persoon dan naar die 17e eeuw? Kan het dan zijn, want die vraag moet je je ook stellen... kan het dan zijn dat hij, omdat hij zo op, het, op dat godsdienstige gericht is... dat hij het een en ander over het hoofd ziet? Er was ook een, bijvoorbeeld Jonathan Israel in zijn boek... Oh, de, de, de, de, de, de, de, de Republiek. Daar, daar zie je een, een, een Nederland wat zoekt naar de burgers... die zoeken naar de burgerlijke vrijheid. Dat is de grondtoon van dat boek. Kan het centrum Van Dursel wat over het hoofd gezien heeft? Nou, er waren dingen die zijn belangstelling niet zo hadden. Dat is, dat is wel duidelijk. Dat is een heel maar, diplomatiek ja, politiek Nee, maar dat, ik denk van... Want ja. ik, zat, ik zat namelijk ja. vanmorgen ja. nog eens even door graf te bladeren. En daar gaat het natuurlijk wel over alles. Daar gaat het ook over prostitutie. Het gaat ook over misdaad. Het gaat ook over wat mensen van de buitenwereld vinden. Um, dus je kunt... Uh, ik geloof niet dat het zo makkelijk is... dat hij alleen maar belangstelling had voor het Godzinstige. Maar hij... Ziet een, hij wil graag in de 17e eeuw op zoek naar dat... hij waardeert iets in de 17e eeuw... een, een, een idee van gemeenschap, een van zelfsprekendheid... van het christelijke in die samenleving... Um, en eh, dat betekent dus dat ja, de vrij, de, natuurlijk, de vrijdenkers bestaan ook. En er bestaan van allerlei mensen die met vreemde politieke ideeën. Dat, die. Eh, eh, ja, die daar, daar, dat zal hij niet ontkennen. Daar schrijft hij ook prima over. Maar het is niet wat zijn warme belangstelling heeft. Hij zijn, zijn belangstelling lag natuurlijk aan de ene kant bij hè, graft en eh, gewone gelovigen. En ook eh, eh, en gewone mensen, eh, werkende mannen en vrouwen. Maar hij had natuurlijk ook nog een tak van uh, hoge... Hij he, he, he, he heeft ook de biografie over Maurits geschreven. Hij heeft zijn carrière begonnen met heel veel kennis over... hoe het aan de top van de Republiek uh, werkte. Um, en dat was een andere dimensie waar we... Ja, in het boek over Maurits, daar hebben we het nog helemaal niet over nee, gehad. Maar dat is, gaan we ook niet ja. doen. Ja. Maar dat, dat was ook een, een, een plek waar hij zich toch ook wel heel erg in thuis voelde. En ook dus ook in het politieke vertoog van die tijd. Goed, Wim, helemaal tot slot... Uh, uh, dwing jezelf het even te zeggen. Als we nou een Nederlandse historicus over de 17e eeuw willen lezen, naast Huizen is dat dan inderdaad van deur? Ja, natuurlijk. van de Hurs. Kijk, iedereen, dat, ik, ik ben altijd, nogmaals, ik ben geen pakketbakker. Ik bak geen zoete broodjes, maar dit is een fenomenaal leesbaar historicus. Graag lezen. Goed. Judith Polman en Wim Berkela, bedankt. Ja, oké. Okay. Uh, we gaan nu uh, even hier weg uit de studio, want. Uh... Er zijn uitslagen in Astana van het schaatsen, de duizend meter, meen ik. Eh, daarna komen we terug met de column van Philip Frederiks. Maar nu gaan we naar het schaatsen. In die eh, mooie hoofdstad, waaraan in het begin van deze uitzending al aan gerefereerd werd... sloegen de Nederlandse vrouwen vooral in de breedte toe op de duizend meter... die ze juist voltooid is, de minste Nederlandse prestatie op de duizend meter kwam... van Laurine van Riesen en ze werd zevende in 1.1670... Ja, waar is de rest dan geëindigd? Iedereen buust vijfde. En ze verstevigt haar leiding in het Allround World Cup klassement. Vier, Marit Leenstra. Drie, Margot Boer. Twee, in een heel knappe 1-16-12 Thijsje Oenema. Ze stond heel lang op de eerste plaats. Maar toen kwam Christine Nesbit op het ijs. De Canadese die de basis op deze afstand vorige week won. ze En vandaag deed ze dat met 1-14-82. Nog een volle seconde sneller. Op dit moment staat bij de mannen Michel Mulder op het ijs. Hij gaat van start in de 1000 meter voor mannen waarvan u zometeen de uitslag hoort. Maar bij de duizend meter voor vrouwen was het dus heel goed voor Nederland. Maar niet goed genoeg om te winnen, want Christine Nesbit zegevierde dik. Oké, okay, jongens van der Berg, bedankt. We horen je straks over die duizend meter. Ik denk dat dat elven nou gaat worden. En dan is het nu tijd voor de column Philip Riericks. Ja, over de doden niets dan goed, zal ik maar zeggen. Deze week is Danielle Mitterrand overleden. De weduwe van François, de Franse president... die alweer 15 jaar geleden het tijdelijke voor het eeuwige heeft verruild. Bij het overlijden van de voormalige eerste dame werd in Frankrijk uitgebreid stilgestaan. Mooi cliché trouwens, stilgestaan, vooral als het de doden betreft. Danielle Mitterrand was een eigenzinnige vrouw, politiek zeer actief, een gedreven mensenrechtenactiviste. Ze liep haar echtgenote president wat dat betreft nog wel eens voor de voeten. Zo zagen we de beelden terug van haar hartelijke luchtzoenen met Fidel Castro... toen hij in 1995 op bezoek was in Parijs. Danielle straalde zichtbaar bij die gelegenheid. In de commentaren nu werd dat een beetje vreemd gevonden... voor een vrouw die zich opwierp als een zo principiële strijder voor de mensenrechten. Ik weet niet of erotiek hier een rol speelde... maar het deed me denken aan die keer dat ik Castro een hand mocht geven. Begin jaren 80. Ik was in Havana voor een filmfestival. Fidel gaf een receptie. Alle genodigden werden één voor één aan hem voorgesteld. Voor ons stond een groepje Zuid-Amerikaanse vrouwen. Jong, mooi, hoorbaar temperamentvol. Militante cineasten. Van het type die zich geen kapitalistische knollen... voor revolutionaire citroenen laten verkopen. Maar toen ze eenmaal tegenover El Commandante... in zijn olijfgroene uniform stonden... gedroegen ze zich als idolate bakvissen... Verliefd, ze wierpen zich in zijn armen, beklommen hem, zoenden, boden zich aan, kwetterden als vogeltjes in de paringstijd. Zelden was macht die erotiseert zo zichtbaar. Toen wij aan de beurt waren, vroeg Castro mijn twaalfjarige zoon, verreweg de jongste van het gezelschap, waar hij vandaan kwam. Frankrijk, antwoordde hij naar waarheid. Waarop Fidel onmiddellijk reageerde met de riedel Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Le Mans. Een opsomming die in Frankrijk gebruikt wordt om zendapparatuur te testen. Ik zag meteen Franse cominterne agenten bezig in de Sierra Maestra. Ik had niet de tegenwoordigheid van geest om Fidel daarnaar te vragen. Later logeerden we in een oude villa aan Zee die had toebehoord aan Fulgencio Batista, de dictator die door Castro verdreven was. Er was een mooi terras met grote tuinstoelen en uitzicht over de oceaan. Altijd een koele passaatwind, een plek om te mijberen. Ik weet niet of dictators dat doen. Ik ben er onlangs terug geweest. Het terras met de grote fortuis en het heerlijke uitzicht was er nog. Opgeknapt zelfs, want onderdeel nu van een groot clubhotel. Zo zijn er meer van dat soort enclaves bedoeld om de vieze binnen te sluizen. Verder was er op Cuba eigenlijk niet zoveel veranderd. Nog altijd het verkrotte Havana als een verlepte oude dame... die je ondanks alles toch nog weet te charmeren. En nog steeds die oude Amerikaanse sleeën, verder bijna geen auto te zien. Een lege zesbaansweg over bijna het hele eiland... aangelegd door de Sovjets, zaliger nagedachtenis. Dan heb je geen richtingborden nodig en die zijn er dan ook niet. Soms duikt er een gele den bus op als gedwaald in het tropisch landschap met de in rood aangegeven bestemming geen dienst. Als er niet van die Nederlandse afdankertjes voorhanden zijn... gaat het openbaar vervoer per paard en wagen. Met luidspiekers erop als het even kan. Ongewilde onthaasting op het ritme van de salsa. Her en der is te merken dat kleine zelfstandigen aan de gang mogen. Overal orkestjes die het beroemde chan-chan van de Buena Vista Social Club inzetten... zo gauw ze nog maar een schaduw zien van een buitenlandse toerist. Of koloniaal uitgedoste dames en heren die zich tegen betaling van een dollar... graag laten fotograferen en zo een mooie omzet maken. Ik heb zelfs een particulier gekookte kreeft gegeten. Kennelijk heeft het Cubaanse model zijn grenzen bereikt... De nette armoede is kortweg armoede geworden. Daniel Mitterrand vond dat Castro op zijn minst zijn volk had gevoed... en van medische verzorging en onderwijs had voorzien. Kwam daar maar eens om in, in Latijns-Amerika. Dat was wel een paar luchtzoenen waard. Ze had gelijk. Alleen, ze sprak in de verleden tijd... Filip frees bedankt. Prachtig. Ja, uh, heel is... mooi. Ik, ik, ik zit alleen maar... Hoe oud was Castro toen al die revolutionaire meisjes om hem heen dartelden? Het was dus in 1995. Dat is... Uh, was je al aardig opleefd? Op... Dus ja, op... ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, ja, ik moet zeggen, uh, het charisma van de man was, uh, had, maakte zelfs op mij indruk, hoor. Dat... Ja. En, en dan is het dus aanwezig. Ja, ja. Nou, dit was voorlopig even je laatste column in de OVT, maar... Uh, niet de, voor altijd de laatste als het aan ons ligt in ieder geval. Ik hoop dat je nog wel weer eens terug wil komen. Ik, ja. ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik kom graag terug. Oké, okay, hartelijk bedankt. But I'm too good a woman. Ja, Black Snake Swing van Victoria Spivy. Ik vind het prachtig. Ik hoorde daar voor het eerst een jaar of veertig geleden... mijn vader had toen een plaat gekocht met een live weergave van het American Folk Blues Festival. En daar stond één heel bijzonder nummer op... van een stokoude zangeres die zichzelf naar, ik me het herinneren, alleen op een mandoline begeleiden. Maar de gast die we hier hebben zitten, heeft die plaat misschien ook... en weet dat misschien wel beter. Het kan ook een ukulele geweest zijn. En dat was dus die Victoria Spivvy. Ik ben toen hard op zoek geweest om voor mijn vader, voor zijn verjaardag... Zo een, een hele plaat van deze dame te kopen. Maar die was destijds in ieder geval nergens te krijgen. En nu dus, 40 jaar later, op een cd bij het boek Booms Blues... is zij te horen. Ik moest het even draaien. Uh, Wim voorbij... Die festivals trouwens, hè, die, die, waarvan die platen waren, ja. die, uh, noem jij in je boek als dat, uh, dat lang is gezien als een soort beginpunt. van dat Nederland met de zwarte blues in aanraking kwam. Ja, dat zijn de American Folk Blues Festivals uit uh, begin jaren 60. 1964 was het eerste in Europa, dat was uh, dichtbij. Nederland naderde, dat was in Hamburg. En vijf, vanaf zes, vijf, 65. Tot uh, halverwege de jaren zeventig zijn ze hier vrijwel elk jaar op bezoek geweest. Behalve het allermooiste American Folk Blues Festival. Want daar zijn we voor naar België gemoeten met de bus. En want daar speelden Magic Sam, Earl Hooker en Clifton Chigné. En uh, dat vond Paul Laquette niet interessant genoeg. Dus moesten wij naar België. Maar alle andere bluesfestivals die kwamen in, uh, in Den Haag vooral. En in het concertgebouw in Amsterdam... En later kwam er ook een editie in Groningen, Veenendaal. Ik weet niet precies waar ze zaten. Ja. Maar die Amerika Festivals, dat, uh, uh, dat was de uh, ja, state of the art, zal ik maar zeggen. Van, uh, van de toen nog levende bluesartiesten die naar Europa werden gehaald. Dat, was, dat ging met elftallen tegelijk. En uh, ja, dat was natuurlijk fantastisch voor uh, mensen die net in die muziek geïnteresseerd waren... Want ja, daar kreeg je alles ja, te zien en te horen. Het was niet echt het begin van de blues in Nederland. Dat blijkt wel uit jouw boek. Want daar waren. In kleine kring werd die muziek die werd al veel langer beluisterd. Dat blijkt duidelijk uit dat boek van jou, Booms Blues. En dat is ook vernoemd uh, naar uh, Frans Boom, zo'n bluesliefhebber. Kan je heel kort schetsen wie dat was? Frans Boom uh, werd geboren in 1920. Was bij, het, uh, bij de oorlog, begin van de oorlog, dus uh, de 20 jaar. Hij studeerde toen uh, kunstgeschiedenis aan de gemeentelijke universiteit Amsterdam. En uh, hij had het uh, Barleyus Lyceum doorlopen. En uh, in die Lycea-kringen was het gebruikelijk om jazzliefhebber te zijn. Dat was ook de, de muziek in die tijd. Dus hij is daar op 16, 17-jarige leeftijd mee begonnen. Ja. En, uh, ja, hij had een, een, een voorliefde voor het analyseren van uh, de teksten. Van de blues. Van de ja, blues. Goed. Nou, een jongen uit een goede kring dus. Uh, Zeker. Uh, en jij hebt niet alleen dat verloren gegaan boek van hem teruggevonden... en een hoop correspondentie, maar ook... Ik heb zijn stem nog teruggevonden op een uh, cassetteopname van een Avro-programma uit uh, 1947. Hoewel er toen volgens mij nog geen cassette bestond. Maar zullen nee. we, voor we uh, verder over hem gaan praten, over de totstandkomende verboek eerst even naar hemzelf gaan luisteren. Dutch Swing College. Een serie uitzendingen gewerkt aan de zuivere jazzmuziek. Vandaag spreekt de heer F. Boom over humor en papieren in de jazz. Luisteraars, een van de eerste blanke Amerikanen die de Negro spirituals ontdekten, was kolonel Higginson die in de Amerikaanse burgeroorlog Neger regiment aanvoerde. In de omgang met zijn manschappen leerde hij hun religieuze liederen kennen en bewonderde deze zo dat hij in 1870 hierover een boek publiceerde. Lange tijd hebben deze ideeën van Higginson en dergelijke onderzoekers grote invloed uitgeoefend. Het religieuze element echter, dat zo lang aard van onderzoek en appreciatie had bepaald, heeft daardoor zekere andere factoren uit het negerleven overschaduwd. En zo komt het, dat aan het gevoel voor humor en satire van de neger, nooit die plaats is gegeven die het toekomt. Ja, Wim voorbij. Oh ja. ja. Was, was dat de stand van zaken destijds? dat uh, En het nieuwe van Boom was dat hij het over de humor ging hebben... terwijl daarvoor men dacht, die muziek is religieus? Uh, nou, men dacht helemaal niet dat die muziek religieus was. Want als er één muzieksoort aan religieus is... dan is het natuurlijk wel bluesmuziek. Hm. Maar... Uh, wat specifiek aan hem was en, en innovatief... is dat hij het over satirieke liederen had. En uh, dat, dat gaat dus echt over de, de zelfhumor... Die, uh, die de zwarte uh, Afrikaans-Amerikanen in hun muziek legden. Uh, Terwijl wij altijd maar denken, die blues, dat is allemaal treurigheid. Ja, het is natuurlijk ook wel ja. treurigheid... maar er zit ook een, een, een, een, een zekere mate van zelfspot in. En dat vond hij het meest boeiende element... Van die muziek, in feite. En daar heeft hij zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn heleboel opgebouwd. Gebouwd. Ja, want hij heeft dus van honderden platen die hij had, is hij de teksten mini gaan uitschrijven. Ja, dan moet je je voorstellen dat dat, dat, dat uh, midden in de oorlog is. En uh, dat hij zelf had een uh, kleine collectie platen. En vervolgens uh, probeerde hij van vrienden en kennissen 78 ah. toerenplaten te lenen. En dan gingen ze met de. Uh, een pick-up met meestal een houten naald gingen ze die plaatjes draaien. En dan gingen ze tekstjes zitten schrijven. En dan had hij ook een vriend, dat was Theo Kool. Die heb ik ook nog kunnen spreken. Dat was de enige nog levende vriend van, uh, van Frans Boom. En samen hebben ze dus die tekstjes uh, uh, op zitten schrijven. Tot hij een collectie had van drie, en daar is hij, uh, zeg maar, een, een wetenschappelijke analyse, hij heeft die daarop losgelaten. Met uh, statistieken en uh, de hele reutemeteut. Ja, ja, jij noemt ook allemaal voorbeelden. Z zullen we even een heel klein stukje naar een van die voorbeelden luisteren. En dan mag jij vertellen de analyse die Boom daarop gemaakt heeft. Uh, jij hebt nummer ja. zelf gekozen. Uh, somebody's been playing Papa. Dat vond jij een mooi voorbeeld. Tell me, who is that in your. Somebody's been playing, papa, here, since I've been gone. Yeah. Uh, Wim Dat That... Ja, hij is iets lang weggebleven. Ja. En uh, zijn vrouw heeft een, een kindje gekregen. En hij, op het eind van het liedje zingt hij ook dat, hij, uh, dat het prachtig, uh, een prachtige baby is. En uh, heel gezond en, uh, en welvarend ziet hij eruit. Maar ik weet zeker dat hij niet van mij is. Het, de analyse die, die Boom pleegde op die liederen... dat gaat vooral over de structuur van de songs. Dus het gebruik van, van hoe zit die tekst in elkaar. En dat probeerde hij te analyseren. En daar, daar concludeerde hij uit wat oudere blues was... en wat jongere blues mm -hmm. was. Ja. Dus je moet je nagaan dat er in de jaren twintig had je in Amerika de blues craze. En dat waren dan vooral... de, de, de vaudeville zangeressen. De, de, de Bessie Smiths en de Maureni's. Dat waren de ouderen. Dat waren dan echte ouderen. Ja. En die waren er met in ieder geval wat de platen betreft... die waren mee begonnen. En uh, uh, daarna kreeg je de mannen... die uh, de country blues speelden. met Die zichzelf alleen maar begeleiden... op een gitaar of met een piano. En... Hij probeerde daar uh, te, van te doorgronden hoe die mensen uh, aan de structuur van hun liederen kwamen. Maar en... zit er ook niet een soort vredehumor in. Want je, je, je vat net dit liedje samen van een prachtig kindje, maar het is van een ander. Ja. En zo is het ook een heel mooi bluesliedje. Ik weet niet zo precies het, uh, wat de Engelse uh, tekst is. Maar het komt hierop neer dat uh, een man heeft een enorme valse hond. En die maakt het één liedje over het enige geven dat die hond steeds niet blaft als een goede vriend op bezoek komt bij zijn vrouw. Hoe is dat nou mogelijk? Vraagt hij dat hele liedje lang. Ja, dat is natuurlijk best... Uh... Ja, schitterend ja. dit. Ja. Satirisch. Satirische liederen, ja. ja. Hé, hey, maar mag je iets vragen, die Frans Boom, hè? Als ik dat zo hoor, die, die zit ook al die teksten allemaal uit te schrijven en, en, en uit te pluizen. In de jaren zestig had je in de literatuur had je Kees Svens, de, be de bekende criticus, en Jesseroen D'Oliveira en Overstegen, ook oogleraar aan Utrecht. En die deed dan een close reading, dus dat was voortdurend die teksten analyseren. Ziet hij niet iets te veel erin, of, of uh, wat is dit? Uh, ja, bij de presentatie, Maarten van Rossen noemde het uh, dat die man uh, natuurlijk een, een ongezonde obsessie moest hebben. Maar ja, je, je raakt gegrepen door iets of je raakt het niet. En die man heeft zich daar gewoon ingestort. En ja. daar was hij al voor de oorlog mee bezig en heel gefascineerd. En hij was natuurlijk een van de weinigen in Nederland ook die met die muziek zo intensief bezig was. Ja. Want... Maar, maar vol, volgens mij oversteeg het ook alleen met muziek bezig zijn. Hè? Althans, dat heb ik dan niet alleen uit jouw boek, maar ik vond dat dat, dat radiopraatje, wat dat er gaat, ook heel onthullend. Hij trekt niet alleen conclusies over de muziek... maar hij trekt eigenlijk ook... Het, het conc conclusies over het verschil... tussen hemzelf en de zwarte mens. Zullen we nog naar een klein stukje... Uh, st ja. stukje luisteren van dat uh, fragment... uit het AVON-programma 1947? Meneer veel en gemakkelijk. En redt zijn gevoel van eigenwaarde... door zichzelf en anderen... belachelijk te maken. Men moet hierbij... een aanmerking nemen... dat zijn gevoel voor humor niet gelijk is aan het onze. Veel wat de neger bijzonder amusant vindt, vinden wij flauw of alleen maar kwetsend. oorzaak hiervan is dat in het Negerleven leven en dus ook in zijn gevoel voor humor, de satire een veel grotere rol speelt dan in de blanke samenleving. Vooral in Europa, waar men van de neger uiteraard in het algemeen veel minder af weet dan in de Verenigde Staten, en waar de kennis van de negermuziek ligt meestal bepaald tot de spirituals is men geneigd het gevoel voor humor van de neger te onderschatten en soms als men het tegenkomt niet als zodanig te verstaan. Vele jazzliefhebbers luisteren met hoogst ernstige gezichten naar muziek die heus niet altijd met zo'n ernstig gezicht is gemaakt. Dit was voor mij de reden als onderwerp voor mijn voordracht hier avond te kiezen Humor en satire in de 16e. Ja, ah, Dit is toch geweldig, jongens. Dat is een fantastische conclusie hoor. Ja, heel oprecht hoor, wel. Al. Heel oprecht hoe die man toch in de weer is, omdat het ja. duidelijk op zijn manier ja. Want welk, welk jaar is dit? 1947. Die is 19. ja, ja, ja, De, de man ja. was toen, uh, laten we het ja. ook even bijzeggen, want uh, ik liet het ook aan mijn zoon horen en dacht dat deze man 50 was, hij was 27. Hè? Ja. Uh, ja. Toen was hij 27. Ja. Ja. Ja, wat het mooie is, het kenmerk van de jazz is natuurlijk de swing. Nou, als er stringen is, niet smikt, dan is het dit wel fantastisch. Yeah. Yeah. Ja, maar dit krijg je als je Klaar een analyse, lost, dus wel, een analyse loslaat op de tekst. Dan, dan ga je dit soort conclusies trekken. Ja, hij dus kennelijk wel. Ik bedoel, het is de tijd waarin hij het doet ook natuurlijk. Zo moet je het ook zien. Het is 1947. Dat stuk waar hij dat radiopraatje op baseert, dat heeft hij overigens in de oorlog geschreven. Want dat is ook het laatste hoofdstuk van mijn boek, of van zijn boek eigenlijk. Ja. Het begint ook over die kolonel Higginson en het boek dat hij ergens in 1875 heeft geschreven. Maar dat is, ja, ja dat, dus de satire, de humor... Hij heeft het alleen voor dat radiopraatje heeft hij het overgezet naar de jazz... omdat dat toevallig ja. Ja. een jazzprogramma En, en, en let ja. wel, het is natuurlijk ook heel dapper in die tijd en, en voor het streven. Want we hebben de, de grote professor Huizinga die schrijft in de schaduw van morgen, dat is vlak ja. voor de oorlog nog... dat negermuziek en jazzmuziek uh, de volksaard en de ware beschaving uh, zal bedreigen. Dus uh, dit is natuurlijk toch een man die wel ja. waardering ja, verdient. Ja, ook ja, al ja, klinkt ja. het nu een beetje raar. Ja, ja. Maar uh, laten we ook nog even over de tot stand komen van het boek praten. Want de, daar gaat jouw boek eigenlijk voor het grootste over. En dat dreigen we nu helemaal te vergeten. Uh, dat boek, daar, daar is hij uh, aan het begin van de oorlog zo'n beetje mee begonnen. En het daar, daar gaat dan niet alleen over hem. Want hij betrekt daar iemand anders bij. Uh, meneer Gilbert. Uh, en dat is op dat moment een vooraanstaand jazzcriticus. Hè? Terwijl uh, Frans Boom dan een jongen van een 20 jaar is. Ja, uh, Wil Gilbert was een jaar of acht, negen ouder dan, uh, dan uh, Frans Boom... Hij was een bekend jazzcriticus, onder andere voor de jazzwereld. Maar hij schreef ook in uh, de Nieuwe Rotterd Rotterdamse Korant. Uh, hij was dus echt een, een freelancejournalist in de tijd. Die zich uh, min of meer aanprees uh, als muzikoloog. En uh, in die zin, hij schreef over uh, allerlei soorten muziek. Uh, wereldmuziek, uh, wat wij tegenwoordig wereldmuziek noemen. En jazz. En uh, hij had toen uh, net het boek... Uh, Jazzmuziek geschreven. Heet in 1939 werd, uh, verscheen dat. Samen met uh, meester Pustochkin. En in dat, hoofdstuk, in dat, uh, in dat uh, boek stond ook een hoofdstuk over blues. En ik neem eigenlijk aan dat Frans Boom dat gelezen heeft, daar heel veel kritiek op had. En vervolgens toch contact heeft opgenomen met uh, Gilbert, omdat. Gilbert toch een op muziekanalytisch gebied uh, kennis had die hij zelf niet in huis had. Ja. En door die correspondentie die hij met Gilbert voert, heb jij eigenlijk je informatie weten te uh, een groot deel van je informatie weten te krijgen voor de, over de totstandkoming van dit boek. Hè? Ja, de, het meest onthullende was inderdaad uh, de correspondentie die ik uh, tussen die twee heb gevonden. Inderdaad. Ja. En wat daaraan opmerkelijk is, dat is dus een correspondentie tijdens de oorlog. In de eerste plaats dat het het eerste jaar helemaal niet over die oorlog gaat. Nee. Dat hij er niet in voorkomt. En in de tweede plaats, die Gilbert is een man die de oorlog... eigenlijk zijn liefde voor de jazz helemaal verlogent. Die de, zeg maar, als we het met de termen van de na de oorlog bekijken... de foute kant kiest. Uh, bij, de cultuur, bij de cultuurkamer gaat werken. Terwijl Boom en zijn familie de andere kant kiezen. Zijn moeder helpt Joden. Boom moet onderduiken omdat hij geen loyaliteitsverklaring wil tekenen als student. En toch blijven ze corresponderen. Ja, maar uh, dat is maar een interpretatie die je nu hebt. Hij ja. verlogen zijn voorkeur voor muziek of voor jazz of blues helemaal niet. Hij, hij werkt bij de cultuurkamer en hij krijgt de opdracht om uh, het jazzverbod te schrijven. Het, het verbod op negroïde en negristische uh, uh, elementen in de muziek. En dat... En dat uh, kijk, hij is natuurlijk vrijwillig... Uh, bij de cultuurkamer gaan werken. Dus je kunt zeggen van... dat is uh, uh, collaboratie uit, uit... uit vrijwill. Zo, uh, dat is één. Twee is, hij werkt daar bij de cultuurkamer... en hij heeft heel veel jazzvrienden. Dus uh, hij was zelf ook muzikus. Die jazzvrienden, die wilden allemaal muziek maken... in de oorlog. Dat waren amateurmuzikanten... maar die wilden wel af en toe... een centje bijverdienen met de muziek. En... Mijn, mijn uh, stellige overtuiging is eigenlijk dat uh, Wil Gilbert die voorwaarden geschreven heeft... zodat zijn vriendjes uh, nog steeds die muziek konden uh, uh, spelen. En daar wat, uh, wat, uh, wat snappels mee konden verdienen. Ja, goed. Nou ja, we kunnen helaas het verhaal van Gilbert... Uh... En Boom uh, verder uh, niet helemaal uitspitten. Maar dat, dat boek uh, is er uiteindelijk uh, alleen door Frans Boom toch geschreven. Want ze krijgen enige uh, oneenigheid. Ja. En dat komt pas nu uit, doordat er allerlei redenen waren... Uh, waardoor het ruzies. Ruzies, oh. waardoor het steeds weer niet kon verschijnen. Ja. Uh, Wim voorbij, bedankt voor je komst. Het boek heet Booms ja, Blues. Uh, en het is prachtig vormgegeven. Er zit een mooie cd bij met 24 uh, prachtige bluesnummers... uit de collectie van Boom. En dus ook nog Boom zelf te horen bij de knipscheer. Wij maken uh, zo even plaats voor het nieuws. Maar we gaan nu eerst nog even naar Joris van den Berg. Want het, uh, de duizend meter in Astana is afgelopen. Joris, heeft er weer een Nederlander gewonnen dit keer? Tja, dat, dat kon haast niet anders, want het was vorige week al echt het Nederlandse domein, de 1000 meter en nu ook. En het gebeurde allemaal in de laatste rit. Toen stond Mol uit Korea eerste in 1.0929. En toen op het ijs Groothuis, de winnaar vorige week van de duizend en de 1500, tegen de sterke nieuwkomer Nuis. En ze reden als een soort schaduw van elkaar over het ijs. Ze gaven elkaar bijna geen centimeter toe. Groothuis liep telkens ietsjes uit en won uiteindelijk met zevenhonderdste van de seconde op Kjeld -Nuis. Een Groothuis, Kjeldnuis. 2 Nuis, 10892. En Groothuis doet dus uitstekende zaken in de stand van de Wereldbeker... op zowel de 1000 meter als in het overal klassement in Astana. Oké, okay, Joost van der Weg, bedankt. Uh, wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met onze recensenten: Hans Renders en Han van der Horst. Tot zo, tot na het nieuws. Vanmiddag kwart over twaalf in de perstribune.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 Zo kan iedereen dit meesterwerk lezen. Libris. Boeken van vlees en bloed. Promovendum vindt dat je moet claimen omdat het nodig is. En niet omdat het kan. Alleen bij je Libris boekhandel. Grijze zielen van Philip Claudel voor maar 4,95. En Promovendum vindt dat een goede zorgverzekering niet duur hoeft te zijn.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 Museumkaart. Blijf ontdekken. Het is easy december bij WKAM.nl Al je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, ski kleding of elektronica. Eerst WKAM.nl En bestel je de museumkaart vandaag. Dan heb je morgen een morgen in luxe cadeauverpakking al in huis. Stel, er zijn twee mensen. De een heeft idealen, is een optimist en droomt van een betere wereld. De ander is een belegger.